Joeri Stubinitsky met het NOS Journaal. Nederland stelt vier beschikbaar voor noodhulp aan landen in de Sahel. In die woestijnregio, in West- en Centraal-Afrika, zijn miljoenen mensen getroffen door aanhoudende droogte. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie zeer ernstig. De Verenigde Naties hadden opgeroepen om de Sahel-landen te helpen. Onder meer België, Spanje en Duitsland geven ook geld. Daarmee wordt eten gekocht voor meer dan 10 miljoen mensen in onder meer Niger, Mali en Tjaad. De Franse striptekenaar Jean Giraud is overleden. Hij is vooral bekend als de geestelijk vader van de western strip Blueberry, maar drukte ook zijn stempel op films als Alien en Tron. Voor die films ontwierp hij de sets en kostuums. Hij geldt als een van de succesvolste Franse striptekenaars. Jean Giraud is 73 jaar geworden.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 Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent in het door schaap geschetste beeld van de PVV. De Franse president Sarkozy heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor het kattenkwaad van zijn 15-jarige zoon Louis. Volgens Franse media heeft Louis een agenten bij het Élysée-paleis bekogeld met een tomaat en knikkers. De agenten hield de wacht bij de ambtswoning van Sarkozy. Ze werd één keer geraakt door een knikker, maar raakte niet gewond. Toen de agenten uitzocht door wie ze was bekogeld, vond ze Louis Sarkozy met een vriend in de tuin bij het Elysee. Ze dient geen klacht tegen hem in. Het weer bewolkt, maar overwegend droog. Het is zo'n 13 graden. Morgen begint grijs, later wordt het zonnig. Dit was het en NOS Jouna. Dit was... In Circus Radford, ben jij de artiest? Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie je...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 Hey, you know I've got a lot of things to say to you. Yeah. I want you to listen to me. Please listen to me. I need you. What good is tomorrow if nothing's right today? I can't stop holding on to you, oh baby. All that memory brings back yesterday. When all I'll be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away. wel een mooi liedje hoor, maar ik heb hem al zo vaak gehoord dat ik op een gegeven moment denk, nou hebben we alweer die Birdie People, help the people, Birdie hoorde je En van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag, 10 maart weer. We gaan op naar de lente, vandaag was het um, ja, wel redelijk mooi weer, het zonnetje scheen Ik moest net voetballen, daarom ben ik ietsje later Maar goed nieuws ja, als luisteraar heb je misschien niks van, maar 1-0 gewonnen. Dus daar ben ik wel blij mee. Um, nou ja, zoals je misschien wel weet, wellicht wel weet, vorige week uitgelegd, Roy is een maandje afwezig. Dit is zijn tweede week, dus over twee weken is hij er weer. Nee, nou ja, wat kan je verwachten? Ik heb um, veel um, nieuwe muziek. Echt een aantal platen die uit zijn gekomen dat ik denk van, oh, dat is leuk en dat is leuk en dat is leuk. Uh, ik wil het even over Sting hebben. Maar eerst over wie is de mol? Heb je dat gevolgd? Wie is de mol? Het programma op donderdagavond op Nederland 1. Nou ja, de grote kans dat je het hebt gevolgd. Want volgens mij elke week weer 1,8 of bijna 2 miljoen kijkers. En um, Hadewig Minis, dat is de winnares geworden. En Annemarie Jong was de mol. En dan vind ik het altijd leuk om de laatste aflevering vind ik altijd leuk om de molactie te zien. En de geheime aanwijzingen voor de tv-kijkers. Nou ja, um, bijvoorbeeld... Die, een van die geheime aanwijzingen is dat het hele seizoen door... ...zag je bijvoorbeeld posters met de initialen van Anne-Marie. Ook stond ze uh, op een gegeven moment een bord met I.M. Uh, oh, uh, boven haar. En daaronder stond zij. En de mooiste vond ik nog, dat liet ze ook zien in uh, de laatste aflevering... ...ze moeten geld verzamelen bij Wie is de Mol. En... Uh, die gelooft het niet. Die pot wordt dus gehouden. Maar op het geld staat naast het MOL logo. Het hoofd van Anne-Marie. En niemand heeft het gemerkt. Vond ik leuk. Nou ja, straks gaan we even bellen met Sander Kwarten. Hij heeft een, uh, een nieuwe single waar daar later meer over. Um, heb je Avicii Levels? Ken je wel? Nu is er een, een, een remix van gemaakt. Het enige wat er is gebeurd is dat het liedje anders achterste uh, uh, uh, Achterstevoren wordt gedraaid. En het, het klinkt toch best goed ook. Nou ja, dat hoor je later dus. Ook zometeen meteen muziek van Ed. Een van de nieuwe platen die ik vandaag ga draaien. So Not You, So Not Me. En hier is Alan Clark. En ik hoop dat ik het heb gehad hoor. Ik vond het een mooie dag. Allen Clark dus. En A Wonderful Day. Gotta get away Cause life is coming at me fast Without a single sign of slow casting over me Something better turn this tide around But I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 Zeg it so not you, so not me En hij heeft een, uh, een nieuw album uitgebracht Klinkt erg lekker hoor Head, heart and hands Ed. Dus als je een keer de mogelijkheid hebt um, Check dat album Het is uh, allemaal van dat soort vrolijke uh, uh, soul's nou nee, soul kan ik het niet noemen Poppy liedjes, klinkt goed hè Zometeen gaan we bellen met uh, Sander Quarten Hij heeft een nieuwe single uit Blijf bij mij Ook hoor je zometeen Jonathan Jeremiah Naar de nieuwe van Rio Chimero. Silent murderer Haunting after ya She's untamable But you never know Make one move, shoot sure. her now She's a d He's creeping in Aan de maandag is het eindelijk zover En ik ben erbij hoor In paard van troje Den Haag Jonathan Jeremiah Live En wat een fijn liedje is het hè Heart of Stone <middels> He, Het is uh, half zes Goedemiddag, ZFM Sandvoort Je luistert naar Entertainment View En aan de lijn hebben wij Sander Kwarten. Sander, goedemiddag Hele goedemiddag. Jij hebt een nieuwe single, het uh, blijft bij mij. Ja. Nou, uh, daar gaan we zo meteen uh, meer van horen. Maar allereerst, hoe gaat het met je? Uh, ja, prima eigenlijk. Ja, vertel, um, hoe zit het met je optredens bijvoorbeeld? Uh, ja, gelukkig, gekke is nu momenteel. Ja. Want uh, nou ja, ik heb um, een e-mail binnengekregen met Sander Kwarten. Hij heeft een nieuwe single uit. Blijf bij mij. Maar um, ja, ik kende je nu, dus zou je wat um, kunnen vertellen over jezelf? Uh, ja, ik ben Sander Kwarten uit Breda. Uh, hij heeft nu inmiddels uh, de derde single uitgebracht. Ja, uh, Op deze stalige ja. Een beetje hard aan de weg, aan het, aan het timmeren, zeg maar. Ja, is dat zo? Kan je een, een voorbeeld geven van bijvoorbeeld waar je hebt opgetreden? Ja, ja je kan het zo gek niet bedenken bij de mensen thuis. Uh, <laughs> ja, mega piraten we zijn. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ik, oh, ik heb er wel een keer gestaan. Ja, overal bijna wel. Maar um, wat is je hoogtepunt dan tot nu toe? Oh, hoogtepunt <laughs> uh, sowieso dat ik ja, mijn naam op de kaart heb gezet natuurlijk. Ja. Ja als volledig onbekend artieste. Uh, ja en dan toch een beetje wel. De, ja goed, bij de Nederlandse Raadjes zonder een smaakvallen, dat vind ik al één, dat vind ik al een hoogtepunt. Ja. Dat, dat jij me al belt, vind ik al een hoogtepunt om het zo maar te zeggen. Kijk eens eventjes. Dat was al heel mooi, natuurlijk. Ja, wat is mijn hoogtepunt? Ja, ik heb gewoon heel veel plezier in ja, wat, ik, ja, en wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Ja, en dat de mensen dat leuk vinden ja, en dat ja. mensen me dan boeken, ja, dat vind ik natuurlijk wel, ja. Wat doe ik voor, hè? Wil jij je onderscheiden van andere artiesten? Ja, onderscheiden. Ja, ik ben een beetje een zanger. Uh, ik zing ja, ook vaak uh, ja, Nederlands natuurlijk en ja, een beetje van alles wat uh, Engels -talen vind ik leuk en uh, ja. ja. af en toe ook wel eens een andere kant van uh, alles een ander. Maar ah. denk jij, denk jij dat jij um, anders bent dan um, de Doorsnee artiest? Ja, anders wat is anders. Uh, kijk, ja. Uh, een beetje ja, qua artiesten, ja, in hetzelfde ze zingen allemaal een beetje dezelfde muziek. Ja, ja, oké. Okay. Dus ik probeer me natuurlijk een beetje daarvan af te scheiden. Ja. Zo, ja is andere soorten liedjes te maken, want ja, dat is natuurlijk uh, heel veel accordeonwerk is waar je hoor. Ja. En een beetje de schotsgegeunerkant. Oké. Okay. Dat ja, is natuurlijk ook heel mooi, maar ja, ik wil me toch een beetje daarvan, ja, afscheiden, afscheiden. Ja, ik wil gewoon een andere kant van mezelf laten horen, ja, doordat ik een beetje meer opval als een ander. Ja. Ik dat is wat ik probeer. Want hoe moeilijk is het om, uh, om door te breken? Heel moeilijk. Kijk, uh, ik ben nu uh, denk ik een goede drie jaar serieus aan de weg aan het timmeren. Ja. Ja, ik wil dat het steeds beter gaat, maar ja, je gaat natuurlijk ook meer mensen in het vak uh, kennen. En ja, ja. Je, je krijgt van die wat te horen en van die krijg je wat te horen. Dus in principe, ja, je, je gaat steeds meer in het leven zien en meemaken. Ja. Maar ik merk wel dat het, dat het er niet aankomt waar je lekker daarop nee, aan Nee, nee, nee. Maar. heel hard zoeken. Want ja, er zingen zoveel mensen tegenwoordig. Ja, klopt. En programma's um, daar, waar veel nieuws over is. The Voice of Holland, de Winner is. Heb je wel eens uh, daaraan gedacht om, om daar mee te doen? Nou, uh, de Voice zeg uh, Kijk, weet je wat is? Ik ben een Nederlands-talige zanger. Ja. Die programma's allemaal ga Kijk ja. allemaal de toekomst op. Ja, klopt. Dat vind ik mooi, maar dat is niet mijn ding. Niet jouw stijl, oké. Ik wil stel, okay. in hebben in wat ik, ja, in wat ik doe. Wil ik wil echt, ja, een hele, als ik een liedje maak en als ik een liedje zing, dan leef ik me daar helemaal op in. En als ik dan, ja... ja een poplietje moet zingen, dat is misschien een keer leuk of twee keer leuk, maar dat is mijn leven niet. Dat is mijn... Ja, dat is mijn... Dat, dat is mijn gewoon niet. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja dat, is, ja, dat is ook een mooi programma. Maar dat is, ja, wel een beetje... Ja, aan ons voorbij gaan, maar ik heb wel eens in te denken. Ja, je, je kan het altijd proberen natuurlijk. Ja. Ja, oké, okay, ik snap hem. Uh, nou, je nieuwe single? Ja, goed. Hoe is die... Hoe is die stand gekomen? Hoe, hoe ben je erbij gekomen? Heeft het een, een, een verhaal, bijvoorbeeld? Ehm, uh, ik zat dus in de auto... Van, uh, een liedje van, het is eigenlijk officieel van Mark Anthony, You Sing To Me. Oké. Okay. Dat is de, de officiële, ja, dat is het officiële liedje van. En ja, ik, uh, ja, ik vond het zo'n mooi liedje en ja, dat, dat is toch weer een beetje een andere kant. Ja. Van ja, wat andere Nederlandstalige artiesten zingen. Ja. Ik had zoiets van, ja, als we daar misschien wel een mooie tekst maken en we doen het in, in een ander jasje, dan kunnen er misschien wel iets moois van komen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan, dan zijn we naar de studio gegaan. Hij werd die, die koolsting, van de koolsting van der Heijden. En ja, daar uh, is het liedje zo uh, okay. uitgefilmen. Nou ja, we gaan hem zo draaien. Vanavond nog optreden? Uh, vanavond heb ik eentje staan, ja klopt. Ja, ja. Oké, okay. nou ja, veel plezier. Ja, dankjewel. Uh, Waar ga je nieuwe single draaien, Sander Kwarten, Je nieuwe single heet uh, Blijf bij mij. Hé, hey, dankjewel hè, fijne avond. Helemaal super, en uh, jullie ook. Hartelijk bedankt. Uh, de luisteraars, de groetjes. En als ze uh, eventueel dit interview hebben gehoord, laat iets leuks achter op mijn gastenboek. Maar site is www.sandekwachten.nl, dus altijd heel leuk. Helemaal top, dankjewel man. Doei. Ja. Yeah. by y'all aan de telefoon hier bij Entertainment View Sander Kwart en zijn nieuwe single Blijf bij mij Goed nieuws komende week kan het wel 20 graden worden is dat eventjes lekker na zondag wordt het zo rond de 14 graden vrijdag 16 en zaterdag kan het in het binnenland in de ochtend wel eens 20 graden worden daarom zometeen een zomerplaatje hier bij Zierfum Zandvoort je hoort het naar Rochefort en Huddle Toy.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 and feel the need honey how those years go by changing you changing me i remember love's fever Got to run for shade. It's too hot, too, too hot, too hot, lady. Got to cool this anger. What a mess we made. So long ago. Ja, volgende week zaterdag. Waarschijnlijk de 20 graden. Lekker, man! De 20 graden, de lente komt eraan. Ook wel de zomer. Laten we hopen dat we uh, wel een mooie lente krijgen. Maar niet zoals vorig jaar, want dan krijgen we misschien ook weer zo'n uh, zo vieze, zo vieze regenzomer. Daar heb ik nou ook geen zin in. Straks nog meer zomerplaatjes hoor, we moeten een beetje in die sfeer komen. Ook nieuws over Sting. Hij heeft namelijk... Um, gisteren was hij tijdens College Tour was hij, uh, te gast. was leuk om te zien. Hé, hey, wat toevallig, hier is hij. Sting des en Englishman in New York. I Gisteren dus in college tour Sting. Ik heb een stukje gezien en ik vind Sting, ja ik ben fan van die man. Hij heeft onwijs goede muziek gemaakt. Solo en met de police, hele leuke nummers. Misschien vind ik dit was de beste Englishman in New York hier bij CFM Zandvoort. En dat breng, breng je automatisch bij het volgende. Want Sting is een tijd geleden te gast geweest bij een, een Belgisch programma. Hij zat um, in een soort praatprogramma. Ik weet niet precies hoe het programma heet. Volgens mij heet het De Laatste Show. En dat is um, op één uh, te zien in België. En um, nou ja, de presentator Michiel de Vlieger had onder meer tv-kok uh, Piet Huizenstrooid de gast. Basketballer Dennis Rodman en dus Sting. En Dennis Rodman heeft Sting zover gekregen om een liedje te zingen. En het, echt, Sting is live zo geweldig... <laughs> yes, we Yes, time, yeah. So uh, you will you will perform next month in New York yes. and and Paris? Mm -hmm. Any plans for a Belgian concert? Um, you know, if people like this this winter record, I mean I couldn't do it in the summer, so mm. i have to stop yep. touring obviously at Christmas. Yeah. But if people like it, I would love to come back and play somewhere appropriate, you know, a cathedral or something. Oh, okay. yes, how, right, how about this? This this is this is this is appropriate time. would you go up and sing? Play? Why not? Why not? What should we play? There he goes. It's a wonderful Do you know Roxanne? Nice. Oh, we'll do this. Message in the bottom. Oh yeah, right. <laughs> But this is this, this in Dutch. <laughs> <laughs> this will be interesting. Thank you, Dennis. <laughs> They want to get Roxanne. Yeah. You've got a friend there. They want to hear Roxanne. That's have to call it. No, they're going to do a message in a bottle. Yes, yeah, okay, sir. Yes. I'll the the Camper and Varen, hot Huttenhannen. Oh, well, let's go in, uh, Sting live tijdens de laatste show Maar het ging dus zo, de vlieger, dat is de presentator Die vroeg aan Sting Of hij nog in België kwam optreden Helaas was het niet zo, maar gelukkig Door Dennis Rodman De basketballer ging Sting toch nog zingen Zijn we blij met filmpjes te checken op youtube.nl Dennis Rodman krijgt Sting aan het zingen Hier Jameer Kwai man can eat big that should be small geeft me altijd zo'n zo vrolijk zomers gevoel. Leuk liedje, Virtual Insanity, hier bij Entertainment For You. Zometeen een uur twee, en in uur twee gaan we bellen met Popstar Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is uh, gebeurd met Showbiz nieuwsgebied. Avicis, Leffels, ken je vast wel. Die heeft een, een nieuwe remix gekregen. Nou, normaal bij een remix wordt die iets veranderd. Het enige wat er nu verandert in die remix is dat die achterstevoren wordt gedraaid. En het klinkt te gek, meer informatie het tweede uur.